Het weer de komende dag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend ontstaan buien. Mogelijk met onweer, het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 47. Het lukt. Goedemorgen, het is uh, drie minuten over vier. Je hebt drie uur lang kunnen luisteren naar Wasteland. Um, ja, moet ik daar naartoe gaan volgend jaar? Ik weet het niet hoor. Ik, uh, ik vind het leuk, uh, maar of dat nou iets voor mij is? Zo'n zo latexpak, ik, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik ga er nog eens een keertje goed over nadenken. Verder was het met een behoorlijke nieuwsdag wel, met uh, als ultieme klappen natuurlijk het mislopen van de... Uh, de onderhandelingen over het bezuinigingsplan. Vandaag moet ik u meedelen dat het de drie partijen die de politieke samenwerking zijn aangegaan uiteindelijk niet is gelukt om tot gemeenschappelijke antwoorden te komen. En dan houdt het op, want deze tijd vraagt om overtuigende antwoorden en niet om labwerken. De Pvv schrok op het laatste moment terug voor de consequenties van de afspraak die we anderhalf jaar geleden met elkaar hebben geformeerd, bij de formatie hebben geformuleerd. Namelijk om ook bij tegenwind en in moeilijke omstandigheden... orde op zaken te stellen. Ik kan niet anders concluderen dan dat het in die partij... uiteindelijk aan politieke wil ontbrak. En zo was het einde van het Katshuisoverleg. Joentje, kom maar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik even aangeschoven. Ja, ik, uh, ik zat dat gisteren allemaal te volgen natuurlijk. Uh, kun jij, is het mogelijk om in één zin uit te leggen wat er nou precies gebeurd is? Want dat is volgens mij, is iedereen een beetje... Ja, flabbergasted. Ja, en uh, wij niet alleen, uh, de regeringspartijen ook. Hè? Ja. Dat ze, tenminste, dat zeggen ze. VVD en CDA waren allebei helemaal verbouwereerd Dat het nu opeens dat wilders opstapte. Ja, ik zat ook ik te kijken naar, uh, naar de persconferenties. Voor, uh, vooral die van Rutte en Verhagen. En daarin leek het wel ook alvast... Uh, je zag een soort... De, de, de verrassing nog in hun ogen leek het wel. Alsof zij ook dachten, wat, wat is hier gebeurd eigenlijk? Ja, ja. Nou nee, uh, Sibrand van, van Haarsma buma Die zat nog in het Oog op Morgen gisteravond. En die, uh, ja, de presentator Max van Wezen vroeg hem ook. Ja, zijn jullie Wilders niet achter, achterna gerend om hem uh, terug te halen? Maar hij was in zijn auto gestapt. En. En uh, van haarswoud Buma zei ook: ja, we, we stonden daar met onze mond vol tanden. Ineens was hij weg. Ineens was hij weg. Ja, dan is de vraag natuurlijk: wat gaat er nu gebeuren? gebeuren? Daar is de hele dag al wel over gesproken, natuurlijk. Maar wat denk jij? Wat, wat, wat, wat, wat kan er nu gaan gebeuren? Nieuwe verkiezingen en, uh, en, uh, ja, en dat pakket dan? Uh, ja, dat pakket. Hoe zit het met dat pakket? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Er zullen misschien wel op, uh, op sommige punten... Uh, zal, uh, zullen VVD en CDA nu uh, aansluiting moeten zoeken bij andere partijen. Maar er zullen natuurlijk niet, niet zo'n enorm bezuinigingspakket als, als er nu ligt. Dat zal dan niet doorkomen. Nee. En uh, ja, Rutte heeft zelf al gezegd dat er, dat er dus verkiezingen uh, gaan komen. Dat is, dat is de meest logische optie. En uh, ook de oppositie uh, wil, wil natuurlijk nieuwe verkiezingen. En de PVV wil nieuwe verkiezingen, dus die verkiezingen gaan er, gaan, gaan er komen. En waarschijnlijk ja. wordt dat dan, omdat het uh, meestal een maand of drie duurt... Voordat, uh, voordat de verkiezingen uitgeschreven kunnen worden. En omdat de verkiezingen bijna nooit in de zomer zijn... er dus zijn natuurlijk veel mensen met vakantie, wordt dat over de zomer heen getild. Dus dan krijg je pas verkiezingen in september of oktober. Ja, ja. en ik heb het idee dat de vriendschap tussen Wilders en Rutte wel een beetje weg is. Want die, die, die, die, die lagen elkaar toch wel goed... Die zag ik dan over het terras heen lopen. Toch een beetje gearmd bijna vaak. Dat, ik, denk, ik zie dat nu niet meer zoveel gebeuren eigenlijk. Ja, ja nee, daar kan, kan, kan ik natuurlijk weinig over zeggen. Maar ja, yeah. ik... Het zag er niet goed uit in nee, ieder geval. Nee. Nee, maar, nee. Dank dat je nog even aan wilde schrijven. We, we gaan erover ja, doorpraten dag. in dit programma. 0801-121, 0801-121. Wat vind jij? Laten we het maar eens een keertje met elkaar over hebben. Wat moet er nu gaan gebeuren? Simpele vraag eigenlijk. Wat moet er gaan gebeuren, vind jij, met, uh, ja, wat, met deze hele situatie? Ik, weet, ik ben zelf een beetje... Ik ben zelf ook een beetje flabbergasted eigenlijk. Zo van, hè, wat, wat, geen idee. Wat vind jij? Je hebt vast wel ideeën. Moeten er nou meteen verkiezingen komen? Of zeg je van, nou, dat kan, dat kan ook nog even wachten tot aan, weet ik veel, volgend jaar of zo, maart of... Uh, oh. Of misschien nog wel later. En moeten nu. Ik, ik zag zelfs al dingen voorbij komen over een zaakkabinet. Wat ze in Italië hebben. Dus dat je alleen maar hele wijze knappe koppen aan uh, de top hebt zitten. Die eigenlijk geen politieke band hebben. Geen politieke partij. Dat zou ook nog kunnen, natuurlijk. En hoeveel moeten dan eigenlijk bezuinigd worden? En ja, die 3%, waar wilden ze het dan over had? Van uh, nou, uh, daar willen wij ons niet aan houden. En wat hij dan uiteindelijk wel. Uh, zelf ooit een keer had mee ingestemd. Moeten wij ons daar dan aan houden of niet? Al van dat soort dingen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat van je horen 0800-1121-0800-1121. Dit is Erika Badou en Love of My Life. of the Back together to get her back. I had to sweat her, though she rolled with bad boys forever. In many ways, them boys made it better to grow. I had to let her. She needed cheddar and I understood that. Looking for cheese that don't make her a hood rat. In fact, she's a queen to me. Her light beams on me. I love it when she sings to me. It's like that. Erika Badou en Love of My Life. Hier in 4,7 op Radio 1. Het is 10 minuten over vier en we hebben het over de politiek, over de politieke dag van vandaag. Het, het heeft mij wel de hele dag bezig gehouden in ieder geval. Ik zat, uh, ja, wat niet gebeurd, eigenlijk rond een uurtje of drie geloof ik, hè? half drie ongeveer kreeg ik dan zo'n uh, zo zo pop-up berichtje op mijn telefoon... dat er het breaking news was dat Katshuisoverleg was geklapt. Dus nou ja, meteen de radio en tv aangezet natuurlijk. En, uh, en, en ik denk dat ik tot de hele, avond, uh, hele middag en avond heb gevolgd... wat er allemaal gebeurd is. Een kleine samenvatting van wat er nou eigenlijk allemaal precies gebeurd is. Goedemorgen. Deze politieke samenwerking is anderhalf jaar geleden begonnen... met een ambitie. Een ambitie om in Nederland de staatsfinanciën op orde te brengen om in Nederland de economische groei weer aan te wakkeren... en om Nederland veiliger te maken. En daarom zullen we de komende tijd hier in het katzhuis met z'n drieën gaan overleggen. Wij zullen totale media stilte acht nemen. We zullen deze gesprekken in vertrouwen met elkaar voeren... om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Meneer Rutte, wat bedoelt u met een moeilijke fase? Wat bedoelt u met een moeilijke fase? Tot morgen, hè? Gaat dit morgen verder? Tot morgen. Beste mensen... Ik ga vandaag een verkiezingsbelofte breken. Het spijt mij vreselijk, maar ik zie geen andere mogelijkheid dan de fractie van de PVV vaarwel te zeggen en hen te verlaten. Het uh, betekent dat voor het kabinet dat wij uh, doorgaan met uh, onderhandelen over het, uh, in het katshuis. Uh, de vraag is of we eruit komen. Maar, maar ook zonder meerderheid, want er zijn geen 76 zetels meer gegarandeerd. Nou ja, ik heb de heer Brinkman ook horen zeggen dat hij het kabinet blijft steunen. Provincie Limburg zit zonder bestuur. Het college van CDA, VVD en PVV is naar huis gestuurd. CDA-fractie had namelijk geen vertrouwen meer in dat het verder kan met de PVV. CDA-fractievoorzitter Helvert zei het als volgt. En daarom zegt het CDA dat duidelijk. Het vertrouwen voor deze coalitie, samenwerking is weg. Bij dat katshuis staat Sebastiaan Meijer. Sebastiaan, ze praten nu dus zelfs in het weekend door. Hebben ze haast? Ja, daar lijkt het wel op. Niet eerder hebben ze in het weekend samengezeten. En niet eerder hebben ze ook zo uitgebreid kunnen spreken over die CPB-cijfers. Gisteravond hebben ze daar even kort naar kunnen kijken met z'n allen. Um, en vandaag gaan ze daar uitgebreider over praten. Het zijn belangrijke cijfers. Vandaag moet ik u meedelen dat het de drie partijen die de politieke samenwerking zijn aangegaan uiteindelijk niet is gelukt om tot gemeenschappelijke antwoorden te komen. En zo was het afgelopen met het overlegd. Hoe heb jij de dag doorgebracht? Ook de hele dag voor de televisie en achter de radio. Laat van je horen. 0800 121 0800 1121. Aad, goedemorgen. Hé, Stuk. Tijd niet gesproken zeg, Aad. Dat klopt. Hoe is het? echt, Stuk, Stuk, Stuk, Kampioen heen. Nee, Nee, man, die wordt echt niet meer kampioen. Jawel, tuurlijk nee. wel. Ja, denk je dat? Ja, je moet vertrouwen hebben. Nou, ja, maar ja. waarvoor niet de clubband <laughs> Ja, je kunt wel vertrouwen hebben, maar ik, denk, ik zie het niet snel ja, gebeuren. Ze dus hebben gewoon nog een Excelsior, zie ik. 1-0. Ja, wie weet hè, wie weet. Het zou nog kunnen. Ik zie het, alles, is alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Maar nu de zaak, heer Luc. <laughs> Klopt. Ja. Nou, het is dat ik geen honderdste uh, vlag nog heb. alles wat ik hem uithalen. <laughs> ja, jij bent wel blij omdat het allemaal geklapt is. Oh man. Ja? Het is toch vreselijk, man, wat we allemaal gedaan hebben. Het is allemaal niet te volgen. Maar. Ze, uh, al, al, al die mensen die ze. ja. oudere mensen, ingenieden mensen die ze tekort doen. Ja. Maar ben je dan blij dat het geklapt is? Um... Uh, ...zodat uh, de regering ook daadwerkelijk is... Eh, die, die, ...die is dan ook weg natuurlijk, hè, zo meteen het kabinet... ...of ben je blij dat het geklapt is... ...omdat dan de bezuinigingsplannen zoals de lagen niet doorgaan? Nou, die bezuinigingen zouden misschien wel uh, noodzakelijk zijn uiteraard. Ja, dat moet wel natuurlijk. Ja, ik, ik, begrijp, ik, ik begrijp niet hoe dat kan... ...dat ze dus uh, in al die jaren wel uh, schulden gemaakt hebben. Maar dat is mijn uh, beperkte... Uh, Iets van ja, dat zou, je, zou jou nooit gebeuren, 28 miljard uh, in de min. Nee, dat dacht ik niet, <laughs> <nee>. <laughs> Maar, kijk, die Wilders, ik, ik, heb ik kan nog steeds niet begrijpen hoe ze daarmee in zee kunnen gaan. Ja, ja. En zeker niet wat het CDA betreft. Kijk, ik heb altijd gezegd, Wilders is een populist en een demagoog. En de grootste demagoog was, de Hitler, weet je nog? Ja, ja. Met je je het Ja, maar dat is een makkelijke vergelijking, altijd. Hè? Maar, de, maar, de, maar, maar, maar dan nog, de, hè, de, terug naar deze tijd. Is, is, het, is het natuurlijk wel dat die, die bezuinigingen. die moeten er komen. En nu heeft Velders gezegd. van nou op het laatste moment. ik, ik stop ermee. Bij de, de, en dat, daarvan zeg jij. van dat is goed dat hij er meteen mee is gestopt. Uiteraard. Ja. Maar je kent bezuinigingen op wel een mogelijke manier. je invulling. Ja. En dat is weer ja, het punt. Dus... Kijk, de SP. en ik heb mijn leven lang gestemd. daar wat op PvdA... En de laatste, nou tientallen jaren ben ik in, overgestapt, omdat ik teruggestapt in de PvdA. Ja. En waar was die, je naar nou overgestapt? Die, maar die vult de hele uh, bezuinigingen op een andere manier in. Ja. En de zwaarste lasten moeten dan, uh, uh, uh, de zwaarste lasten moeten ook weer de sterke schouders zijn. Ja, hebt, ja gewoon zeg maar, de, het, het, het, het was een beetje oneerlijk verdeeld op deze manier, vind jij. Zoals het er ja, nu lag. Ja, ja. En, en waar, waar, waar heb je de laatste keer op gestemd, als ik vraag mag? Nou, wat ik net al zei, uh, de laatste uh, tientallen jaren uh, op, de oh, op de SP. Op de SP, oké, ja, precies. En ik ben in mijn leven lang, maar ik had dan een, een pvda mannetje geweest. <laughs> ja. Maar dan, kijk, als we dus gaan lopen en, uh, uh, uh, uh, uh, uh, in Sumerie en het neoliberalisme opschrijven naar het midden, toen heb ik afgehaakt. Ja. Toen, ik, ik had toen gehoopt met uh, Wouter Bos dat ze dus een progressief links kabinet zouden bevorderen. Me. Ja. Hebben ze niet gedaan. Ze dus zijn toen met de VVD in, in zee gegaan. En toen, nee, weet jij, wat. en toen dacht jij van, nou bekijk het maar, ik ga naar een andere partij toe. Nooit, nooit ja. meer. En, uh, maar nu is het, uh, is het dan geklapt en dan krijgen we ook weer nieuwe verkiezingen en zo. En, en dan, er gaan dan ook mensen die zeggen van, ja, dit is eigenlijk het meest onverantwoorde wat je kan doen. Nu nieuwe verkiezingen, dat kan eigenlijk helemaal niet. Oh jawel, natuurlijk ja? ja? Jij vindt, wij moeten ons niet zoveel aantrekken van wat, wat, wat andere landen zeggen daarin? Nee, je moet er wel rekening met jou uiteraard, mm -hmm. maar nogmaals, uh, uh, GroenLinks en uh, de uh, SP die hebben andere invullingen van de bezuinigingen ja. Ja. en dan kan je natuurlijk, de, de loste kan je natuurlijk uh, daar liggen bij de Rijkse mensen, ik noem maar wat, met de belastingdruk. Ik heb er totaal geen probleem mee en zelfs bij niet, mm -hmm. ik heb ze op tv gezien. Die een huis hebben van uh, uh, 5 miljoen euro, ja, die nog iets meer belasting moeten betalen. Ja. En dat is dat, zeg maar te prijzen. Ik, ik maak even een stellingje, we gaan even stand.nl uh, spelen als het ware. Ik zet erbij, het is goed dat de boel geklapt is. En dan zet ik erbij, achter jouw naam, eens. Ja, Yes, staat het. Duizend procent. Dat telt toch maar voor één stem dan. Ja, en FC Tent kampioen. Nee, Aad, FC Twent wordt geen kampioen. Ik, ja, sorry, ik ben. Ik, ben ik, wil, ik wil graag met je mee te vertrouwen hebben, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren, Aad. Ik ben het en geloof voor mij, ze worden kampioen. Hey, tot later Aad. Bye, bye Lucas. Leuk is wel te hebben, jongen. Vond ik ook. Oi, oi. Hoi hoi. Hoi. Gaan we naar uh, Lucas. Goedemorgen Lucas. Goedemorgen. Ja, um, nou ik heb even een stelling uh, uh, samengesteld. Het is goed dat de boel geklapt is. Wat vind jij? Ik vind het zorgelijk uit economisch oogpunt, maar ja. verstandig uit politiek oogpunt. Ja, ja. Dat, ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat wel dat, dat is iets is wat veel mensen hebben inderdaad. Want of je nou wel of niet eens bent met dit kabinet... maakt los daarvan is het natuurlijk niet goed dat we nu uh, zeven weken lang hebben vergaderd... en dat er uiteindelijk niets uitkomt. Ja, dan kwam bij dat rond Wilders eigenlijk allerlei dingen aan het afbrokkelen waren. En Wilders is een uh, politicus die voor het... Uh, zijn eigen herverkiezing gaat, want dat is de hoogste doelstelling. En op die fiets kan je eigenlijk niet zo ver komen. Nee, dat is gebleken uiteindelijk inderdaad. Want uh, wat vind jij ervan dat, uh, dat, uh, dat iedereen nu de schuld bij Wilders neerlegt? Ik denk dat het dieper ligt. Uh, als je kijkt naar de Partij van de Arbeid, die heeft ook niet echt een verhaal. D66 heeft een hervormingsagenda die uh, een goede middenpositie vormt. Maar we willen natuurlijk uh, politieke steun ook breder hebben. Mm -hmm. En het mist eigenlijk aan een sterk programma vanuit het midden van de politiek. De extreme PVV en so de socialisten van Roemer... die uh, willen eigenlijk een programma waarmee niet de problemen worden opgelost. Ja. Die willen, denk jij, eigenlijk... Uh, wat willen ze dan wel eigenlijk? Nou, ze willen populair blijven voor hun eigen achterban. Oh ja. En eigenlijk de pijn uh, niet dragen. Ja, want dat is wel een beetje wa waar het nu. Uh, wat dan bijvoorbeeld het CDA ook zegt. Hè? Van, uh, die, die zeggen dan van. Uh, hem Vagen ze dat ja, hij laat eigenlijk gewoon 16 miljoen Nederlanders barsten nu, Wilders. Ja, maar ik denk dat Wilders daar niet zo mee zit. Wilders zit vooral met de uh, populariteit van de PVV. En wil eigenlijk naar een grotere politieke partij. En hij zou, als hij zou blijven zitten fors in de moeilijkheden komen en beschadigd worden. en Het zakte aan alle kanten organisatorisch en politiek omheen. Ja, ja, dus jij, denk dat hij, jij denkt dat hij eigenlijk gewoon heeft gekeken naar... Uh, dat zei bijvoorbeeld Hero Brinkman, zei dat eigenlijk ook wel uh, vandaag uh, in, in het oog. Van, ja, hij heeft eigenlijk een beetje gekeken naar, naar, naar, naar partijpolitiek en niet naar het land. Hij heeft eigenlijk nooit ja, de intentie gehad. De interne verhoudingen kwamen onder druk te staan. En hij zou het heel moeilijk hebben om een AOW-korting... Uit te leggen aan zijn eigen achterban. Dat snapte hij heel goed. Ja, ja. ja, dat vond ik wel op, opmerkelijk. Want hij heeft. Ik heb. Ik heb. Ik die ik even die verklaring uit. Uh, ja. Een momentje hoor. We hebben het ook serieus geprobeerd. En ik vind het ook ontzettend jammer dat het niet is gelukt. Want Nederland zit op zich ook niet te wachten op een crisis nu. Maar niet tegen iedere prijs. Ik ben gekozen. De PVV is gekozen door ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders. En als wij vinden dat het niet in hun belang is dat de AOW'ers hard worden gepakt in een koopkracht met een paar procent alleen al in 2013... dat de werkloosheid oploopt, dat de economische groei... de komende jaar, twee jaar stagneert, dan is dat slecht voor Nederland. Ja, slecht voor Nederland, zegt hij, hij wilde niet aan. En hij had het ook veel over, uh, veel over Europa, over die 3%-regeling... en ook veel over uh, de AOW. Hè. Daar, daar zou dan de, het hardste worden gesneden eigenlijk. Die zouden het zwaarst krijgen en dat kon hij eigenlijk niet uh, verantwoorden... voor ja, zijn kiezers, zei hij. Je hebt gekozen voor een gezonde economische politiek. Daar heb je je handtekening onder gezet. Wat had je dan als alternatief gehad om het financiële doel te bereiken? Ja. En ik denk dat hij de bereidheid om dat doel te bereiken niet meer had. En dat had, daar had de minister-president volstrekt gelijk in. Zie, zie jij nog wel uh, een, een uitkomst hierin? Want politiek gezien uh, wordt dat natuurlijk wel opgelost. Er komen gewoon nieuwe verkiezingen en komt er uiteindelijk een nieuw kabinet. Nou, dat is wel op te lossen, dat gaat al jaren zo. Maar economisch gezien is het misschien wel veel erger. Ja, en ik denk dat de kernvraag is durf men een hervormingspolitiek aan en het beste zou zijn in die sociale partners en een meerderheid van de Kamer zou proberen voor de korte termijn een aantal oplossingen te kiezen die niet strijdig zijn met lange termijn hm. Of dat haalbaar is, dat, dat is de vraag, omdat het hebben van een zo goed mogelijk uitslag voor de verkiezingen betekent dat je je kruid droog wil houden en dat dat betekent eigenlijk niet dat je je nek uitsteekt. Nee, daar precies. Dan ga je natuurlijk niet een beetje lopen mediëren tussen al die partijen. Je gaat dan juist je eigen partijprogramma naar voren schuiven. Maar de minister-president heeft met zijn populariteit eigenlijk de sterkste troef in de hand. En hij zou moeten zeggen van, ik wil met de partij straks verder die de zaak wil oplossen. Hij zou dat moeten uitdagen in de Tweede Kamer. Ja. Uh. En de, die poging zou hij ook wel proberen. Hij zou een soort lijmpoging moeten doen tussen alle partijen... en eigenlijk een beetje boven de partijen moeten gaan staan. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel lastig voor hem. Want hij is daarnaast naast, naast onze premier ook nog eens een keertje VVD-leider. Dus hij moet ook zijn en eigen partij straks... Maar leiderschap ontstaat doordat hij juist boven die partijen staat. Denk je dat hij dat kan? Dat, uh, Ik de, denk dat hij dat kan. Ja? Hij heeft een grote flexibiliteit. Uh. Uh, en hij heeft ook een zeker charisma. Ja. Yeah. Maar... Uh, hij is ook een uh, hele slim, calculerende jongen. Hoe zou die nu in zijn bed liggen, hè? vraag je dan af. Die moet ik die... denk dat hij achter een glas whisky zit met een paar vrienden... Is en nog eens de zaak goed te evalueren. Heel even met Jord uh, de boel uh, bespreken en zo. Ja. ja zou kunnen. Ja. Ik ga even verder, maar uh, goed dat je even belde. We hebben weer nieuwe inzichten gekregen. Ik zet erbij, goed dat de boel is geklapt. Ja, eens oneens. Ik zet even, uh, bij alles zet ik een, een, een plusje achter. Dan. Zet hem een plus achter. Precies. Dankjewel, hè. Tot je niet. Hoi. Uh, wil je meepraten, dan kan dat 0800-121. 0800 Daar is... Heerlijk. Daar is Kees. Kees, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Oh, ik heb een andere ja. <laughs> sorry, mag Kees. Ja. Wat je? Ja, nee, sorry. Ja, ik gooi er een jingle in van Daar is Kees. Maar <laughs> ja, nee, maar dat geeft me niet. Nee, dan nou, heb jij ook je eigen jingle. Dat is ook al een keertje mooi, toch? Ja, ja precies. Hoe is het? Mij is goed. Heb je ook de hele dag voor de tv gezeten? Of, uh, uh, nee, denken? niet de hele dag voor de tv gezeten, nee. Ja. Maar ik heb wel even een biertje opengetrokken toen de zaak geklapt is. Ja, ja, uh, dan, dan neem ik aan dat jij uh, de, het goed vindt dat de boer is geklapt. Daar, daar ben jij blij mee. Ja, dat had al veel eerder gemoedigd. Ja, ja. Je gaat niet zeven weken zitten, ouwe hoer, in het kattenhuis. Om dan op de laatste minuut de stekker eruit te trekken. Dat had ook gewoon de eerste dag gekund. Ja, nou, dat vind ik wel dat ben ik wel met je eens. Ik vind het wel een beetje vreemd dat er dan zeven weken lang wordt gepraat. En, en dat er dan uiteindelijk niets uitkomt. Dat is nou, toch wel, dat is toch wel apart, toch? Ja, heel apart. Ik neem aan dat er vanaf de eerste dag duidelijk was dat bijvoorbeeld die AOW'ers in moesten leveren. waar, waar, waar Wilde zich druk om maakt. Nou, als ik de eerste dag hoor dat die ARW's in moet leveren... en ik ben het daar niet mee eens zeg ik de eerste dag weet je wat jij doet, Rutte? <lacht> ja. Zoek het lekker uit met je bende. Ja, Maar hier ga ik niet mee akkoord. Ja, ja dat, dat, dat begrijp ik ook niet zo goed. want de, de, de, hoe, Ik snap, snap zelf niet zo goed dat je zeven weken lang kunt praten met elkaar... en dan is er uiteindelijk, uh, komt er uiteindelijk dan wat uit... en dat je dan uiteindelijk dan nog zegt van nee, we doen het toch niet... Want, nee, da, da, dat, ik... dat, dat is toch wel een beetje dat is een, beetje een rare, rare manier van vergaderen. Als ik dat doe op werk, dan uh, blijf ik niet lang zitten hoor. Uh, nee, maar goed. Uh, als. Uh... Als, als jij en ik doen op het werk wat ze nu de, ander, de laatste anderhalf jaar gedaan hebben, dan had je al lang werkloos geweest. <laughs> ja, precies. Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Maar wat. Uh, jij, jij, ik, we hadden net Lucas die zei van ja, politiek gezien is het, uh, was hij daar blij mee dat de boel is geklapt. Maar economisch gezien was het niet zo goed. Want ja, de, de, er lost natuurlijk niks op dat de boel, dat de boel nu niet doorgaat. Wat, wat vind jij daarvan? Nee, maar goed, als, je gaat, uh, als het economisch slecht is, dan gaan we niet voor een uh, slechte oplossing kiezen. Om er toch maar uit te komen, ik bedoel, dit kabinet is wel de slechtste oplossing die, de, die, die er heeft moeten zijn. Ja, maar je, je hebt niet het idee van, nou ja, stabiliteit en uh, rust, dat is ook wel goed eigenlijk. Ja, dat is best wel goed, maar we hadden nooit aan, aan dit kabinet moeten beginnen. Ja. Ik bedoel, als, als ik vanmiddag uh, <coughs> die man van de CDA wil brullen, dat Wilde 16 miljoen mensen in de steek gelaten heeft... Dat wilde zijn verhagen, ja, anderhalf dat. heeft miljoen mensen gekozen. Ja. En hij heeft 1,5 miljoen mensen hooguit in de steek gelaten. Huh. Door CDA is uh, door no nog minder mensen gekozen. En die, die matigen zich aan dat ze ook namens jou en mij praten. Ik weet niet wat jij gestemd hebt. <laughs> laat ik even maar ik bidden, maar... Ja. Ik heb geen CDA gestemd. Nee, nee, wat heb je wel gestemd? SP. Oké. Okay. Ik, heb, ik heb altijd uh, PvdA gestemd. Doordat meneer Kok de zaak verkwanseld heeft. Je hebt meneer Kok als vakbondswaardig ooit horen roepen van uh, wie aan de ziektewet en de WO komt. Die komt aan ons. Dan stond hij nog op een, op een platte wagen in Hilversum. Op de markt stond hij dat te brullen. Ja. En hij zat nog niet in het kabinet. Of ze gingen gewoon lopen snijden in de WO, in de ziektewet, in de WW. En ja, dan denk, ja van, uh... dan denk ik, ja, er de, de, de moet, de moet op een gegeven moment ook, ja, er moet toch bezuinigd worden natuurlijk. Nee, ook. dat is iets anders. Maar als ja. jij principes hebt en jij loopt op als vakbondswaard te brullen... Ja. En je komt er op een stoeltje te zitten. en je gaat dan totaal iets anders zeggen. je gaat in één keer lopen praten. Ja. Dat vind ik niet. Uh, dan denk nee, je toen dat zouden niet. Heb, heb je daar eens over nagedacht. Van wa wat ze nou wel zouden moeten doen. qua bezuinigingen? Toen was last ik lastig. Ik denk dat het niet zo moeilijk is. Nee? We hebben de banken gered. De, A de ABN Amro hebben we gekocht. Ja. We hebben de ING. Hebben we, ik weet niet hoeveel poelen ingedouwd. Die konden dat binnen twee jaar aflossen. Ja. We hebben Egon, ik weet niet hoeveel geld ingeduid, die konden dat binnen een jaar aflossen. Nou, als je zoveel geld binnen een jaar afgelost wordt, dan wordt er schandalig veel verdiend. Ik denk dat we de eerste tien jaar, maar gewoon die ABN AMRO, gewoon stelselmatig een beetje moeten afromen. Ja, ja, dus dat je, je dus... we die 17 miljard weer terugverdiend hebben. Ja. En dan kunnen we langzamerhand. Net wat we met de KPN gedaan hebben, af en toe wat aandeeltjes op de markt. En dan uh, verkoop je die ABN maar weer aan uh, de aandeelhouders. Ja, maar ja, dan, dan, dan, dan, dan heb je wel, dan komt er natuurlijk wel geld binnen. Alleen uh, dan gaat het geld alsnog uh, snijden naar buiten toe natuurlijk. Dan de uitgaven veranderen dan niet. Nee, natuurlijk gaat het niet naar buiten. We moeten 17 miljard bezuinigen. En ja. nou, je kan, als je een nieuwe regering hebt, kan je best bezuinigingsplannen doen. Ja. We kunnen best tegen Europa zeggen alles leuk en aardig. Maar als wij die 3%. Uh -huh. gaan doen dan komen er zoveel mensen in de problemen bij ons dat doen we niet dat doen we gewoon een paar jaar langer over. Uh -huh. en je legt ze voor van we hebben een, hier een bankje gekocht en die banken maken al schandalige winsten en we halen elk jaar halen we 15% weer. van die bankenwinst halen weg dan valt die ABN AMRO valt er niet van om yeah. Probleem opgelost. Dus jij denkt als een soort van: uh, dan, dan gebruiken we eigenlijk de, de, de banken als een soort van, ja, weet ik ja ja, onderpand of een soort van buffer voor de, voor de, de schuld die we moeten terugbetalen, eigenlijk. Nou oh ja, als buffer, dat als buffer. Ik bedoel, uh, Het is onze bank. <laughs> ja, we hebben dat, jij en ik hebben dat er mee mogen betalen. Ja, dat is ook mijn bankdeel. Dan mogen wij daar toch gewoon ook van profiteren, of niet? Alleen het levert volgens mij niet meer zo veel op, toch? Geloof ik eh, heb ik wel eens gehoord de ABN Amro Bank. Dan maken we wel heel veel van. Nee, het, ga, op. het gaat niet om het opleveren. Het gaat erom als je kijkt de ING, de is voor de miljard ingepompt. Je kon het binnen twee jaar konden ze dat helemaal aflossen. Ja. Dat betekent dat ze schandalig veel winnen. Ja, maken. ja. Dus dat wij dus zeg maar uh, eigenlijk de winst van zo bijvoorbeeld een ABN AMRO, maar misschien ook wel een ING, waar wij dan geld in hebben gestopt, dat we, dat we daar gewoon wat van afhalen. Uh. Ja, dat ja. hadden we met de, Nu begrijp ik het. De, ja. We hadden vanaf het begin af aan ook moeten zeggen, toen die banken gesteund hebben, dan luisteren jullie lenen bij de Europese Bank van mm half -hmm. procent. Je rekent de gemiddelde Nederlander je 6 tot 12 procent. Dat trekken we naar beneden. Je mag maximaal 2,5% winst maken. De rest is uh, terug naar de klant. Dat hebben ze niet gedaan. Nou, gooi de rest maar terug in de staatskas. Ja. Ik ben benieuwd wat de rest van Nederland daarvan vindt. Ik denk niet dat je gelijk in één jaar tijd 17 miljard kan, uh, kan ophoesten, nee. Zodat we helemaal geen tekort hebben. Maar al, al, al doe je er maar vijf jaar over voordat die punt terugkomt. Ja. Ja. Het probleem is voor een deel opgelost en dat we allemaal iets in moeten leveren. Dat snap ik. Hetzelfde met die hypotheekrente, daar doen ze een hele partij moeilijk over. Wa waarom, waarom moet jij uh, vanaf je hoogste tarief naar beneden? Waarom draai je dat niet om? De eerste uh, 5000 of 10.000 euro rente die je betaalt, krijg je 40% terug. Ja. Zodra je uh, over het meerdere, krijg je 30% terug. En dan zetten we weer een streep. En zo tel je dan, draai je dat gewoon om. Ja. Dan heeft die, die, die man die een laar een huis heeft voor 7,5 miljoen... Die krijgt niet gelijk van zijn topinkomen, van zijn 50%, de volle map terug. Nee, die krijgt vanaf van het laatste stukje. krijgt die misschien maar 4% terug. Ik hoor al, Kees, je hebt er goed over nagedacht. Nou ja, goed over nagedacht. Ja. Ik kijk naar mijn eigen portemonnee. Ik ja. ben niet van plan om uh, die, die VVD-klanten te gaan sponsoren. Ik ga, ik, ga ik ga even door, maar dan ga ik vragen wat, uh, wat mensen vinden van jouw plannen ook. Dat neem ik Jij even kan mee. Mag ik nog wat zeggen? Nou, misschien, geen moeten ding we nog. Eens, misschien moeten we nog eens afstappen van partijprogramma's misschien moeten we nu maar net als wat we na de Tweede Wereldoorlog gedaan hebben ja. naar een zakenkabinet. We gaan helemaal niet kijken wie van welke partij is. Ja. We dus denken gewoon van. Uh, Pietje is onze beste man. We zetten Pietje neer, zo wordt het in Nederland zelf wel ook zo We kijken hier naar een club. Kijken wie zijn de beste voetballers. Ja. Ja, en dat ik, ik, ik, vroeg... ben je van alle gedompt. Ja. Ik vroeg me af wanneer het woord zakenkabinet zou vallen. Inderdaad. We, we, we hebben daar wel eens een keertje eerder over gehad in dit programma. Toen hebben we gewoon een half uur gepraat over zo'n zakenkabinet. En toen kwam eruit dat het misschien wel een redelijk uh, alternatief zou kunnen zijn. Je hebt natuurlijk nu in Italië ook een zakenkabinet. En nou, dan gaat het eigenlijk. Ja, ik weet niet of het daar meteen heel goed gaat. Maar daar, je hebben in ieder geval wel weer. In, bijvoorbeeld in Europa. De, daar wordt wel weer wat, wat stabieler tegen aangekeken. Dus wie weet is dat wel een oplossing. Dank je wel, Kees, voor je verhaal. Ik ga heel in even... Italië worden ook de, de, de zwakste <laughs> mensen gepakt, hè? Ja, dat is, waar, dat is waar. Maar goed, daar gaan we het later over hebben. Dank je wel, Kees. Ik spreek je later hey, weer. Heel ja, sir. Wat vind jij ervan? 0801 121 Het is druk op de lijn, maar laat van je horen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt van de hele politieke situatie nu. 0801121. Leuke nieuwe plaat is dit van Miss Montreal. I am Hunter. Searching tonight.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 en I Am Hunter van een gelijknadige album I Am Hunter is afgelopen week uitgekomen. Goeie plaat, ik vind het een mooi liedje en ook een, een leuke band, want het is een band, het is, geen, uh, niet een, het is geen eenmansvrouw. Nou ja, Sanne Hans wel, dat is de frontvrouw van Miss Montreal en dat is gewoon een band natuurlijk. We hebben het over de politiek. Wat vind jij van de hele politieke situatie waar we nu in verkeren? Gaan we allemaal naar de Malle of valt het eigenlijk allemaal wel mee? Dat is een beetje de vraag hè? waar het op neerkomt. Eerst goed dat het is geklapt. Dat is de stelling die ik net even heb samengesteld. 0801121. Het is druk. Mocht je bellen en je krijgt niet meteen iemand te pakken... we zetten je in de wacht. Blijf dan even wachten, dan komt alles goed. Timo, goedemorgen. Hallo? Hallo Timo, goedendag. Oh, sorry, ja, ik hoorde je niet. Je is nee. dat in de klap. <laughs> Geef niet. het hey, um, uh, it, is goed dat de boel is geklapt. Dat is de stelling. Ja, nou, nou voel ik me inderdaad net, of ik net op het ja, dan, dat, ik, wel, dat, dat ik 30 seconden heb om het te leveren. Nee, ja, je hebt iets langer. <laughs> nee, uh, ja, uh, ik, ik, ga er, ik, ik ben een burger van dit land mm -hmm. en uh, er zijn democratische, vrije verkiezingen geweest, die volgens mij ja, ook vrij verlopen zijn. Dus, uh, de, deze coalitie kwam eruit en ze hadden allemaal de intentie om het te laten slagen, had ik het idee. ja, dus, ja. ja dat, ze... dat, Sorry dat ik je onderbreek, maar dat, dat idee had ik ook wel toen zij het katshuis ingingen een paar weken geleden, zeven weken terug. Dan, toen dacht ik, nou, die hebben er wel of nou eens in, weet ik niet, maar ze hebben in ieder geval wel de bedoeling om eruit te komen. Ja, maar ik geloof dat vanaf het begin af aan de sfeer tussen die drie partners al, al goed was. Dus, dus, ja. Maar uh, ik denk dat ze te veel, uh, wat ik wel het gevoel heb, is dat ze te veel naar de de tekst hebben gekeken, zeg maar, en minder naar de emoties, als het ware. Snap je? Naar de, ja, mentaliteit, als het ware. Ja, dus dat ze dus misschien... Ze hebben geprobeerd de mentaliteit af te dekken door een, zeg maar, gedoog akkoord op te stellen. Uh -huh. dat, dat, het, dat het lastige gedeelte van, uh, voor de rest staat dan, het lastige gedeelte van wilde buiten de deur werd gehouden. Maar dat ze dan gewoon, verder gewoon normaal zaken konden doen. Ja. Maar ik heb juist het idee, wat ik net tegen de mevrouw van de redactie zei. Dat ja, een normale partij schuift zeg maar kopstukken naar voren. Ja. En ja, dat is in feite net als een oorlog, dat is gewoon kanonnenvoer. Dat kan lukken, het kan niet lukken. Maar als het niet lukt, is het jammer. Ja. En dan gaan we gewoon door met het gedachtegoed. En dan uh, wordt de volgende naar voren geschoven. Zodat zeg maar een zekere continuïteit in beweging blijft. Ja, maar dat is maar, natuurlijk bij de PVV niet het geval. Nee, ik heb het idee dat dit heel sterk met, met de persoon van Wilde samenhangt. En ja, als er iemand hangt, is hij het. En ik zie geen opvolging binnen die partij... dan voor van een partij mag spreken. Ja, ik, ik, ik hoorde uh, volgens mij of het was... Buma, of het was Blok, een van de twee hoorde ik al uh, dingen roepen over de LPF. Oh, ja, even kijken, wat was het? Bla, bla, bla, bla. Spanning loopt op. Bla. Ja, maar dat is gewoon standaardpartijpolitiek. LPF-toestanden, zei. Uh, wie zei dat nou? Joh, ik zit even te kijken. Hoe ja, dat ik nou. heb het ook gehoord. Ik uh, heb even nog naar de radio zitten luisteren. Ja, Stef Blok was dat. Die zei: uh, LPF-achtige toestanden, zei hij. Nou, ik weet. is dat het blok geweest, ja? Ja, volgens mij wel, ja. Ik heb het wel gehoord, maar ik weet niet meer van wie. Zo so, 1, 2, 3. Ja, ja. Als ik me even concentreer, misschien wel. Maar, maar, dat, maar dat zou wel... Uh, uh, kijk, de, de LPF is natuurlijk uit elkaar gevallen. En, uh, uh, ja, uh, maar dat was al gedoemd toen Tim Fortuyn overleed. Ja, precies. Ja. Dit is, ik, heb, ik heb niet het idee dat, dat de PVV een onstabiele partij is of zo. Uh, nou ja, ik denk, zoals ik de PVV nu zie, hangt al stout gewoon met Wilders, want wie moet die partij anders uh, vormgeven? Hij heeft mensen om zich heen verzameld die hem uh, volgen, min of meer? Ja. En ja, uh, Wilders is, ja, je kan hem niet enagorisme ontzeggen, dus... Uh, nee. Ik denk niet dat er binnen die partijen mensen zijn die die kar kunnen trekken. Ja, maar toch zijn er... Nou ja, de, de, dat, dat, weet, dat weet ik niet. Ik denk nee, niet dat nou, er dat het iemand niet. is die, die zijn gezicht heeft natuurlijk, hè, als, als, als, als charismatische leider. Ja, ook zijn, ook, ook zijn, ook zijn uh, opofferingsbereidheid. Maar zou hij dat niet zoveel anytime... hebben doorgegeven dan de afgelopen jaren? Want je hebt natuurlijk al even wat... wat het niet. Of, of hij dat niet zou hebben doorgegeven de afgelopen jaren. Dus ja, even ja, wat, wat naast de volgers, wat echte goede vrienden binnen de politieke partijen natuurlijk. Nou, als hij zijn gedachten goed serieus neemt, dan moet hij ook voor continuïteit en voor opvolging zorgen, natuurlijk. dat is ieder bedrijf. Ja. Maar ik weet niet of. Ik, ik zie het niet voorlopig. Je ja, denkt niet dat er, dat er iemand is, zo bijvoorbeeld een Fleur Agema, die, die de boel zou kunnen overnemen. Mocht, uh, uh, mocht Geert Wilders zeggen: van nou, ik hou hem mee op. Nou ja, als je voorop loopt, moet je ook de kogels vangen. En ja, dan daar heb je toch wel een zekere. Zoals Bok zijn al zei: democratie is niet voor bange mensen. Mm -hmm. Ik zie niemand die zo dapper is daar. Nee. Nee. Heeft waarom, hij zichzelf al... Ja, is terug naar de situatie. De, de, mag ik één ding, ding aan je vragen? Ja. voordat ik het vergeet... Ja. Ik was heel geïnteresseerd uh, een tijd geleden. Niet voor afgelopen maandag, maar de maandag daarvoor. Zou je 4-7 gaan doen in het, in het slot van Binnen and Today? Ja. En ik vroeg me af of je zeg maar, het nachtgevoel... Mm -hmm. Wat dit <laughs> programma toch heeft. Ja. Ja. Het is rustig, het is relaxed. Het, is, het, het, het, het, het heeft ook een zekere diepgang. En yep. rust, geduld. Of, dat, of je dat ook hebt kunnen realiseren op die maandag. Ja, eentjes minder, om eerlijk te zijn. Ik ja, vond het wel leuk hoor. Ik vond het echt te gek om te doen. En uh, we gaan. De mensen zitten nog in de stress van de dag waarschijnlijk ja. dan. Ja. En ik zelf ook hoor. Dus uh, ja. ja, tuurlijk. Ja, wilt, je zit toch uh, op een andere manier uh, maak je dan het programma. Maar we doen het met Koninginag doen het nog een keer. En dan. Uh... Gaan we het nog meer proberen? Het is ook een ja. soort leerproces natuurlijk. Hè. En, uh... Ja, misschien dat je daarvoor gewoon iets rustgevens kan... om de mensen in de stemming te brengen en dat je dan... Uh... Bedoelt, je bedoelt even, wat... even een kopje thee en uh, wat, wat... Even relaxen. <laughs> ja. Chill. Ja, ja. ja. Nou, misschien wel een goede tip. Ik ga het meenemen, Tio. Dank je wel. <laughs> Dank je wel, Tot later weer. Hoi. Hoi, hoi. Uh, Wat vind je van de politieke situatie van dit moment? Daar hebben we het over. Wil je meepraten? 0800 1121 0800 margien Goedemorgen. Ja, goedemorgen Luc. Ja, zeg het maar. Ben je... Maak jij je zorgen? Nou nee, niet echt. Ik nee. heb zelf zorgen genoeg, dus ik hoef me echt niet zorgen te maken om dat hele boertje in Den Haag. Ze zoeken het me lekker uit. Ja, joh, jij denkt van uh, aan, aan mijn lijf geen Polonese. Ze, ze, ze, ze bekijken het maar eigenlijk. Nou ja, nou ja, in zoverre, ik, ik ben er wel een beetje bezorgd over. Maar in wezen, Ik bedoel, ik heb zelf zorgen genoeg aan mijn hoofd. En dan yeah. kan ik dat er allemaal niet bij hebben. Nee, dat snap ik. Ja, dat is wel leuk. Want ik heb dat ook wel. Ik, ik heb van die van die situaties of van die momenten dat ik denk van oh jee, het gaat helemaal niet goed. En andere, moment, andere keren denk ik, ach, dat valt allemaal wel mee en het loopt wel los. Nou ja, als je sommige steden en winkels zo eens bekijkt, dan denk je, nou, nou, nou dat Tja. ze dat allemaal nog op kunnen halen, dan begrijp je niet hoe het allemaal kan. En dan zit iedereen te klagen, dan denk ik, oh ja, sorry hoor. Ja, dat is waar. Ja. Als je op zaterdagmiddag in een warenhuis gaat rondlopen... dan, dan is het helemaal geen crisis. Nee, dat, dat zou je niet denken. Nee. Nee, nee, nee, precies. Nou, dat is natuurlijk ook wel... Uh, uh, uh, de, ik hoorde wel iemand zeggen van... ja, als, uh, als we het zo doorgaan... en uh, met alle bezuinigingen en zo, en uh, wat natuurlijk moet... maar dan uh, gaat de koopkracht achteruit... en dan worden we zomaar teruggeslingerd... naar de situatie van uh, 1998. En dan denk nou, ik, ik, ja, denk. toen was het toch ook prima? Dan kon ik ook een boterham kopen. Ja nee, maar ik heb wel het idee dat altijd de kleine man weer gepakt wordt en de grote gaan er meer mee strijken. Ja. Het is net alsof er een, een groepje graaiers in Den Haag zit en, en ja, ik weet niet, zoals bijvoorbeeld mensen die, die ontslagen worden met een gouden handdruk, dan denk ik van nou, ze de helft van die gouden handdruk in de staatskast worden. Mm -hmm. Ja, en, en, en nou, om, om, om iets toe te voegen eigenlijk. Uh... Ach, ja, bij wijze van spreken. Ja. En, al, je... zoals, eh, zoals, zoals vanmiddag, of dan was dat vanavond, was Geert zeggen van... ja, dan willen de mensen met AOW uh, de hand boven het hoofd houden, al weet ik veel. Nou, sorry hoor, dat kan ik niet echt geloven. Nee, denk je niet dat dat, uh, dat, dat uh, zijn echte hey, intentie dat geloof, is? daar geloof ik niks van. Nee, maar hij, hij, hij, hij houdt het nu. Kijk, want uh, hoe je dan weer eens hey, Hij keert... wil nog alles weer beloven. Hè? Hij begint als het ware al met zijn campagne. Sorry hoor. Ja, ja. Want, maar, maar toch, hè, ondanks, ondanks dat hij... Uh, als je zo, zeg maar, de, de plannen zag... Uh, los van of, of, of je dat nou een goede keuze vond of niet een goede keuze. Uh, ja. Mensen met de AOW werden natuurlijk wel, ja, die moesten wel wat extra inleveren. En hij heeft nu gezegd: van, Nou, uh, daar da, da kan ik niet mee akkoord gaan. Dus dat, dat, dat kan toch wel. Want iets in, een, een goede intentie in zitten zou je denken, toch? Ja, ik. Weet het. Ik weet het niet hoor. Ik, ik heb er weinig vertrouwen in. Hmm. En het heeft ook allemaal veel te lang geduurd. En zo iedereen aan het lijntje. Er komt ja. niks van. Ja, dat vind ik ook ruik. want Ik vind zeven weken oude hoeren en dan komt niets uit. Wie zei dat nou uh, net? Uh, Kees was dat volgens mij. Ja, dat, was wel, dat is wel een beetje lang toch? Uh, als het ja, niet gebeurt. Het is gewoon veel te lang. Ze hadden ja. veel eerder spijkers naar koppen moeten slaan. Ja, ja. Wat, wat, wat denk jij? Of hè? mij zijn ze bang voor elkaar. Ja. Oh ja? Ja, weet ik veel. Dat ze geen beslissingen mogen nemen of durven nemen of zo. Uh. Ja, dus durven, durven, ze durven geen beslissingen te nemen. Ja. Uh. Wat denk jij als, uh, als uh, grote uh, politiek uh, uh, filosoof, Marcin? <laughs> wat moet er oh, nu gaan gebeuren? Ik wil mezelf geen grote politiek <laughs> filosoof noemen. Absoluut niet. Nee, maar, uh, ik, maar wat. Maar ja, ik Ik hoop toch dat het uh, allemaal weer een beetje op zijn pootjes wegkomt. En dat uh, eigenlijk, uh, je bent eigenlijk te veel afhankelijk van Brussel, denk ik. Ja, iets meer naar Nederland toe zou het moeten eigenlijk. Iets meer uh, eigen Ja, klein beetje, een klein beetje meer voor eigen volk gaan, denk ik. Ja, maar ja, wij, wij, wij hebben natuurlijk wel, wij zijn wel... Uh, grondleggen van Nederland Europa, dat wij horen er. Dat hoeft toch helemaal niet? Ja, dat hebben wij altijd al gedaan, wij hebben die 3%-regel ja, zelf gedaan. En zo. Ik, ik bedoel maar, laat ze maar eens een, keer een stapje terug doen, dat is toch van de soorten. Moet ja. Nederland dan altijd alles uh, regelen? Ze ja. <laughs> dus willen graag naast de Verenigde Staten lopen, nou sorry, ik vind dat absurd. Ja, Vind je dat niet een mooi idee, dat, dat wij als klein landje toch zoiets hebben van, nou, uh, huppatee, uh, wij, wij bepalen het een klein het land groot is. kan zijn, ja, daar ja. zeg, kom. <laughs> daar heb jij niks mee. Nee, echt niet. <laughs> Ik, de mening is duidelijk, maar dan nog zet ik bij goed dat het boel is geklapt, zet ik dan ja neer bij je. Ik uh, denk dat, dat je dat vindt. <laughs> Klopt dat? Nou ja, laten we dan maar weer nieuwe verkiezingen ja. doen. en maar, Dan moeten we zien wat het wordt. We gaan het afwachten. Dankjewel, Magine. Ja, graag gedaan. Doe. En uh, ja? een uitzending. Ja, jij ja, ook. Dan, nou ja, jij hebt ja. natuurlijk geen uitzending, maar <laughs> dankjewel. <Ja. laughs> Hoi. Uh, even kijken, dan gaan we naar uh, p -p -p -p -p Sam gaan we naartoe. Nee, we gaan eerst naar uh, Mark. Mark, goedemorgen. Mark? Ja, hallo. Hé, hey, goeiedag. Ja, ik ben erg blij vandaag. Uh, ik vind het een goede zaak dat het geknapt is. Ja. En dat... Uh, ik vond het geen goede constructie ook. Dat, ik vond dat Wilder zich erg misdraagt. Heeft misdragen. En ik vind het dus een goede zaak dat er een nieuwe verkiezingen komen. Ja. ja. En dan ben je niet bang dat wij daardoor enorme economische schade oplopen? Nee, daar hoop ik wou er helemaal niks van. Die economie die draait gewoon door. Ik, ik moet iedere keer naar het ziekenhuis op en neer. Ja. En uh, daar Deventer van Hengeland naar Deventer. En die A1, dat zit vol met vrachtverkeer. Ja. Dat is niet te geloven. Ja. Dus die economie, die, die dendert gewoon door. En dat is gewoon. Een, een, het eerder een kwestie van hoe verdeel je de, de, de winst. Mm -hmm. zeg maar. Er wordt heel veel geld verdiend. Dus ik ben helemaal. Ik, ik, ik ben zelf een PvdA-man, zeg maar. Yeah. En ik denk dat zij dat betere plannen hebben dan uh, het CDA en de VVD. Ja, want, uh, want uh, de, de, de messen worden inmiddels wel geslepen alweer. De, de, uh, ondanks dat ze, ze willen er nu samen uit gaan komen. Hè. De, de Kamer moet nu gaan beslissen wat er gaat gebeuren. Maar ja, ondertussen is de is de campagne natuurlijk ook al wel begonnen natuurlijk. Ja, maar in mijn principe is de campagne altijd uh, aan de onderweg. Maar alleen, de, de oppositie kreeg heel weinig speelruimte. Dus ik, ik vind wat Pechtold uh, beweert ook prima. Maar ik denk toch wel uh, dat uh, Pechtold een beetje te uh, liberaal is. Mm -hmm. Dus ik, ben, ik, ik zie het toch meer in de... Nou ja, laten PvdA, de oude veren maar weer op, uh, opschudden. Ja. En uh, Diederik Samson zal het dan moeten doen? Denk je dat hij daar ja, de geschikte nee, persoon voor is? Ja, hij is dus... Ik denk dat hij wel capaciteiten. ja Ja, het is trouwens nog niet gezegd dat hij ook de lijsttrekker wordt... maar dat, ja, ik denk nee, dat dat wel gaat gebeuren niet, natuurlijk. Maar ik, ik denk het wel. Ik denk niet dat er iemand anders is die denkt... Uh, ik ga nou ja, er... ik denk dat, ik denk dat er een boel mensen nu in Nederland ook wel flauw zijn... van uh, het wilde verhaal. Hè. Dat, hmm. Ik denk dat ze de achterban uh, uh, gehalveerd wordt. Ik vraag oh. me af of... Uh, want Maurice de Hond doet op zondag altijd een, uh, een, uh, een verkiezingspolletje. Ik uh, vraag me af of dat... Uh, of een uh, ja, zo'n tussenpol. Ik vraag me af of hij daar uh, nu ook weer mee komt. Dat zal wel interessant zijn. Ik ben benieuwd hoe dan hoe Nederland nu aankijkt tegen tegen de politieke partijen. Uh. Ja, maar je zei, dat gaat hij nog onderzoeken? Of nou ja, dat, dat doet hij normaal gesproken toch altijd ja, ja. op zondag, geloof ik. Hè? Dan, ja, ja. Ze, ja, ja, ja. Dus ik ben benieuwd of hij dat nu ook doet en of daar, uh, of daar ook uh, dit in is meegenomen en, uh, en wat dan uitkomt. Of het klopt inderdaad dat er nu uh, een totale politieke verschuiving is. Dat er bijvoorbeeld tien zetels bij de VVD bijkomen of PVDA die ineens vijf stemmen uh, zetels stijgt. Ik denk dat het langzaam, dat het, dat niet in één keer uh, duidelijk wordt hoor. Dus dat er langzamerhand een verschuiving zal zijn. Ja. Maar dat is al aan de gang, hè? dus de uh, VVD is aan het groeien ja. en eh, uh, VVD zal ook groeien, maar CDA en de PVV die zullen zeker... Uh... Achteruit gaan, denk ik. Ja. En maar, uh, ben jij iemand die, uh, als PvdA-man, ben jij dan iemand die ook gaat flyeren en de straat op gaat zo meteen als er uh, verkiezingen nou komen? ja, als, als ze me uh, vragen dan zou ik dat ook doen. Ik wil wel een plakkaat aan het aan raam hangen. Ja ja precies. Dan, uh, zo ja. Zo ja, uh, ja. Maar niet omdat ik zo... Uh, elf, ik, ik ben ook uh, tien jaar lid geweest van GroenLinks. Mm -hmm. Dus ik, ik uh, ben wel een beetje bezig met politiek. Maar ik vond GroenLinks te veel uh, liberaal worden. Ja, ja. Eh, dus ik, ik ben het niet mee eens. Dus dat, uh, is ik staat genoteerd, dankjewel. En, uh, uh, um, ik, ik zet erbij, goed dat de boel is geklapt, zet er weer een plusje achter eens. Dankjewel, Mark. Nou, dat is hartstikke mooi. <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay. okay. okay. okay, dankjewel. Uh, we gaan even een plaatje draaien, maar we, dan gaan, we praten daarna verder. Um, um, jongens, rechts Nederland. Alleen maar mensen die op de SP en de Partij van de Arbeid stemmen. Dus uh, mocht je denken: van nou nee, dit is verschrikkelijk. Want dat het kabinet zo geklapt is, dat, dat is niet goed. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Dus meteen komt links Nederland aan de macht. En dan gaat alles mis. Laat dan van je horen. 0801121. Dit is Afmanser Sentiment. I don't lie,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 Ship will carry our bodies safe to shore. Uh, don't listen to a word I say. Uh, the screams are. disappear all this life is a ghost of you now we're torn torn apart there's nothing we can do just let me go we'll meet again soon now wait wait Ship will carry to En op de achtergrond hoor je dan wat schip. met die kraken en zo. En het kraakte en het kraakte, en uiteindelijk ging het helemaal mis daar in Den Haag. En het uh, katshuisoverleg was afgelopen. En toen was het een feestje of geen feestje bij Sam? Sam, goedemorgen. Hé, hey, goedendag met Sam. Goeiedag. Was het een feestje bij je? Uh, relax, nummer net. Ja, ja was leuk. Hè? Ja, ja. Uh, ja heel, heel, gelukkig dag. heel gelukkig dag. Ja, vond je het leuk? Ja dat, dat de boel, ja, dat klinkt een beetje raar om te zeggen. Vond je het leuk dat de boel is geklapt, maar je was er wel blij mee eigenlijk? Ja, ik was er heel content mee, eigenlijk. Oké, okay. en waarom dan? Ja, want dus de af, afschuwelijke partij zit erin. De, in de, nou, los, los van het hele liberale gedoe, dat rechtse rechts is in wezen. Voor, voor, voor de grote massa is het een slecht, slecht idee, dat rechts, rechtsbeleid. Oké, okay. oké, okay. Maar da hoe daarvan zat er een verschrikkelijk partij in. En daar kijken mensen niet eens zo naar. En, en ik neem aan dat jij bedoelt, bij, met de verschrikkelijke partij bedoel jij de PVV? Ja, absoluut. Okay. Ja. Ja, ja. En en, en dus, dus voor jou was het sowieso al niet het ultieme kabinet. Sterker nog, je was er je was er helemaal niet blij mee. Uh, uh, los daarvan is, uh, nou dat kabinet is dan nu straks weg, dat is trouwens nog niet helemaal zeker, maar goed, daar gaan we dan even voor het gemak van uit. Laten we, we op hopen in ieder geval. Ja, en uh, los daarvan is het natuurlijk wel zo dat er wel bezuinigd moet worden. En uh, die plannen die ze hadden, nou die waren misschien, uh, ik heb ze niet allemaal helemaal goed doorgenomen, maar misschien waren die wel hartstikke goed. Dat weet je natuurlijk maar niet. Wie, maar, maar wie heeft ons allemaal wijsgemaakt dat er bezuinigd moet worden? Nou ja, je, je hebt schuld, dus dan moet je toch op een gegeven moment... Ja, kijk, als ik in de min sta, dan moet ik op een gegeven moment geld verdienen om het weer... Eh, anders dan blijf je ja, mijn, mijn rente betalen of, natuurlijk. Of, of, of je zou juist moeten investeren om aan de inkomstenkant meer weer binnen te krijgen. Ja, want ja. ja. Als, want, want als jij aan de ene kant bezuinigt, wordt ja. er aan de andere kant iets meer uitgegeven. En dan komt er bij jou weer niks meer binnen. Ja, ja. Kijk, eigenlijk is dus wordt een politiek of een economisch verhaaltje. Stel je voor dat ik dan, uh, dat ik dan uh, een winkel heb ja. en ik leen jou geld en ik zeg... Kom bij mij een winkel kopen, ik, ik weet dat jij vervolgens niks binnenhaalt. Dan ja. kan je wel zeggen van, kan, je, kan ik jou steeds blijven uitlenen? Dat is in principe wat er gebeurd is met noordelijke en zuidelijke landen. Wij, wij hebben die gasten uitgeleend om wel ons te kunnen kopen. Ja. En op een gegeven moment klapt de boel. Nou, dus eigenlijk moet het zuiden moet bezuinigen en het noorden moet, zou moeten uitgeven. En, en, en, en, en, maar jij zegt dus van, ze moeten eigenlijk meer geld gaan verdienen. Maar hoe zouden ze dat dan moeten doen? Ja, door, door juist de economie te gaan stimuleren, krijgen ze een belastingkant, krijgen ze dan meer binnen. Oh ja, dus, dus, dat, dus dat ze dus... Uh, maar ja, hoe moet je dan de economie stimuleren? Ik zit een beetje hard op mee te ja? denken, hoor. maar hoe, hoe zou je dat dan doen? Nou, je, je doen? Dus, je zou dus even die 3%-regel, zei je, dus even, even niet, niet moeten... Includen, in in, in ieder geval niet moeten... Daar moet je even niet van uitgaan, die bestaat even niet. Daar je niet <laughs> uitgaan, ja. moet even loslaten. Het zijn nou een beetje lastige tijden, dus dan moet je voor, voor, voor, voor, voor later, dat even voor later zorgen. Mhm. Uh -huh. Ja, dan stimuleer je de economie. En krijg krijgen aan de btw-kant en aan de inkomstenbelastingkant... ...krijgen natuurlijk veel meer binnen. Yeah. Maar... Ja. Ja, de krijgt ...de, de staatspunt weliswaar groter op, op kort termijn... ...maar na de hand komt er natuurlijk weer inkomsten binnen... ...wat weer... De, de, de, de de, de, waar wij de staatsschulden mee kan financieren. Ja, nou, dat was volgens mij uh, was het ook de bedoeling van uh, wat, wat er in deze plannen stond, dat uh, bijvoorbeeld de belasting op, uh, bij winkels, dus dat uh, zeg maar gewoon in supermarkten, dat is dan 6%, maar dat zou dan eigenlijk naar 7% moeten gaan. Dus dat is ja, de ware plannen om dat dan omhoog te doen. Ja, je, je kan alles verhogen, je kan de btw verhogen, maar dat betekent dat ik gewoon dus 2% minder kan uitgeven. Ja. Want nu moet, ik, nu, moet ik, nu moet ik ietsje meer betalen voor dat product. Dus ik kan, minder van het, ik kan minder producten kopen. Ja. Dus, in wezen, dus als ik minder producten kan kopen, worden er minder producten geproduceerd. Ja. je dus dat heb ik minder mensen nodig. En dat en, en is ook in een bepaalde cirkel terecht waar niet in wil komen. De noordelijke landen zouden moeten uitgeven en de zuidelijke landen zouden moeten bezuinigen. Ja, het is wel een lastig probleem, vind ik zelf, en elke keer... Ja, maar met, ik maar, maar, maar los, los, van, los daarvan, kijk, uh, het gaat om de verdelingsvraagstuk. Mm -hmm. En de verdeling zou moeten zijn: kijk, als, als de, de, de onderklasse en, en, en de, de, de lage dieners in wezen 1-8% koopkrachtverlies leiden en de hoge inkomsten, hooguit maar 1%, yeah. zit, zit daar een probleem: in de herverdeling. Dan klopt het niet. En dat is het hele punt: je legt alle lasten leg je bij, bij, bij de zwakste, yeah. aan alle, alle inkomsten of voor alle. alle La, la, alle voordelen, is een setje bij de hoge. Ik en vind dat het meer. Ik vind het je interessante dingen zegt. Uh, blijf nog heel even hangen, Sam. Als je het goed vindt, dan gaan we heel even naar het ja. nieuws toe. Dat uh, kunnen we helemaal niet uitstellen. En uh, dat is ook belangrijk, natuurlijk, want er is veel te vertellen. Ik spreek je zo nog even, Sam. Blijf even hangen, oké? Okay? Is, is goed oh, Oké, okay, dat zo. En straks ook nog uh, even kijken. Ben hebben we nog aan de telefoon. En nog een andere Ben ook. Dat is dan ook toevallig. Dat allemaal straks na het nieuws. Jeroen Jemkema heeft uh, dingen te melden over. Nou, ik neem aan uh, het overleg en het uh, klappen van uh, het kabinet. Wat straks gaat gebeuren. Het is nog niet geklapte. En wie weet ook het treinongeluk in Amsterdam. Veel zwaar wonden daarbij. Het nieuws dan met Jeroen Tjefkoma.